Drie kwartier in actie in een oefenwedstrijd van zijn club Bar in München. Het was zijn eerste optreden na de verloren WK-finale op 11 juli. Na het WK bleek dat Robbe maanden moest herstellen van een onderschatte hamstringblessure. Zijn rentree in Qatar verliep goed en verwacht wordt dat Robbe volgende week ook speelt... in de competitiewedstrijd tegen Wolfsburg. Het weer. In het Zuidoosten nog enkele buien, vooral in Limburg. Morgen is het droog en zonnig en het wordt dan een graad op zes.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 Van ZFM.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 In Tucson in Arizona is het democratische congreslid Gabrielle Giffords bij een bloedbad zwaar gewond geraakt. Een assistent van haar en een federale rechter zijn overleden. Ook vier anderen zouden zijn doodgeschoten. Daarnaast is er een onbekend aantal gewonden. Giffords zit voor de democraten in het huis van afgevaardigden. Tijdens een politieke bijeenkomst in de open lucht... opende een man het vuur met een automatisch wapen. Giffords werd in het hoofd geraakt... en met een helikopter naar een ziekenhuis gebracht. Haar toestand is kritiek. President Obama spreekt van een onbeschrijfelijke tragedie. Volgens hem is er voor zo'n zinloze en verschrikkelijke geweldsdaad... geen plaats in een vrije samenleving. De dader is in overmeesterd en gearresteerd. Over het motief is nog niets bekend. De twee Fransen die gisteravond in Niger werden ontvoerd zijn dood. Volgens het Franse ministerie van Defensie zijn de twee mannen omgekomen... bij een bevrijdingspoging van de veiligheidsdiensten. Dat gebeurde in, in, gisteravond laat in de hoofdstad Niger... De ontvoerders namen hem mee in een auto richting de grens met Mali. In het grensgebied werden de ontvoerders getraceerd. Na een schotenwisseling werden de Franse gijzelaars doodgevonden. Enkele ontvoerders zijn opgepakt. Hun motief is nog onduidelijk. In Praag is de Tsjechische politicus Djiri Dienstpier overleden. Dienstpier verwief eind 1989 als minister van Buitenlandse Zaken Wereldfaam... toen hij met zijn Duitse collega Kentje het ijzeren gordijn symbolisch doorknipte. In 1989 was hij een van de oprichters van de oppositiebeweging Nieuw Forum... die verrassend snel een eind wist te maken aan het communisme. Djiri Dienstpier was 73 jaar.